Zes uur. NPO Radio 1 met Winfried Bains. U krijgt nog een half uur nieuws en co van ons. En daarin minister Kaag, die hulporganisaties waarschuwt. Geef openheid over misstanden. En in de Amsterdamse wijk Wittenburg begint een stille tocht. Nu eerst het NOS journaal Hier is Sofie Verhoeven. Boerenorganisaties willen dat melkveehouderijen... die vorige week ten onrechte zijn platgelegd... snel worden vrijgegeven. Dat schrijven ze in een brief aan minister Schouten van Landbouw. De organisaties willen ook excuses van de minister. Meer dan 2000 melkveebedrijven werden geblokkeerd... omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie. Van zo'n 150 bedrijven is de blokkade inmiddels opgeheven... De boerenorganisatie LTO Nederland stelde eerder al vast... dat bedrijven op slot zitten, terwijl ze niet gefraudeerd hebben. In Amsterdam begint zo een stille tocht voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki, die eind januari werd doodgeschoten op Wittenburg. Volgens deze deelnemer aan die tocht... heeft de schietpartij ingrijpende gevolgen gehad voor de buurt. Eerst was deze buurt gewoon echt heel erg rustig. Nu voelt het alsof we boos een beetje... deze buurt is niet meer echt veilig. Nee. Mensen willen ook weg hier. Bushiki die stage liep bij het buurthuis, was waarschijnlijk niet het doelwit van de liquidatie. Forum voor Democratie heeft drie partijleden geroyeerd. Het gaat om kandidaatkamerleden die eerder een brief schreven over het democratische gehalte van de partij. Eerder werden al twee andere leden uit de partij gezet.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 Boeren bij Lelystad krijgen een snelle internetverbinding cadeau... van de gemeente. Ze betaalden vijf jaar lang te veel ontroerende zaakbelasting. Omdat het bedrag terugbetalen wettelijk niet mag... vroeg Lelystad de boeren waar ze behoefte aan hadden... en dat bleek beter en sneller internet te zijn. De Maris op Schiphol heeft twee mannen aangehouden... die ervan worden verdacht dat ze zich hebben aangesloten... bij de gewapende strijd in Syrië. De 29-jarige jihadverdachten werden door Turkije uitgeleverd... En dat is voor het OM in Nederland een bemoedigend teken, zegt verslaggever Robert Bas. De juiste Turkse autoriteiten hebben besloten om ze zelf te gaan vervolgen. Daar was Nederland helemaal niet blij mee. Want stel je voor, zo'n proces loopt af met een vrijspraak. Dan konden ze niet meer opnieuw vervolgd worden in Nederland. Nederland wil ze zelf vervolgen. En dit lijkt erop te duiden dat de Turkse autoriteiten toch mee gaan werken aan het uitzetten naar Nederland van die haatverdachten. Schaatsster Esmee Visser wist als tweede Nederlander Olympisch goud te veroveren op de 5 kilometer. Anouk van der Weijden viel op een haarna buiten de prijzen. Met haar persoonlijke record van 6. 6 minuten, 54 seconden en 17 honderdsten kwam ze op de vierde plek. Twee tienden sneller en ze had het brons gehad. En dat doet zeer. Vooral omdat het natuurlijk ook maar twee tienden is. Kijk, als iedereen zes seconden rond doorgaat, dan weet je dat het gewoon echt niet goed genoeg was. En nu, nou ja, ik heb gewoon wel een hele goede rit gereden. Persoonlijk record en ik kan mezelf ook niks verwijten van onderweg. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en de wind neemt verder af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen is het rustig weer met geregeld zon. Het wordt een graad of zeven. Na het weekend wordt het kouder. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie Helene Geest. De dagelijkse files die zijn al aan het oplossen. De meeste vertragingen is er nog op de wegen rond Rotterdam. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen knooppunt Aselo en de afrit Markelo ook nog 40 minuten op door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verderop op die A1 kom je ook nog in de file tussen Barneveld en Bunschoten. Daar heb je ook nog 20 minuten tijdverlies. Dan naar Rotterdam. Daar staat langs de langste file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. En op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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Boek nu op zeetours.nl het meest spectaculaire cruise-schip ter wereld. De Symphony of the Seas van Royal Caribbean. Inclusief vluchten vanaf 1399 euro. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Magistraal. neo Rauch in de fundatie zwollen, Met een groot overzicht van zijn schilderijen.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 De inlichtingendiensten hebben een duidelijke taak volgens AIVD-hoofd Bertolei. Onze opdracht is om mee te helpen de democratische rechtsorde te beschermen. Maar wordt de dienst daarin voldoende vrijgelaten door de politiek? Vinfried Baijens. Nieuws en Go. Daar maakt Paul Abels, oud-AIVD'er... en nu bijzonder hoogleraar inlichtingenstudies zich zorgen over. In zijn oratie, die hij vanmiddag uitsprak op de universiteit Leiden... waarschuwt hij dat de politiek te veel invloed krijgt op de geheime diensten. Ze zouden te veel politieke wensen moeten bedienen... in plaats van onafhankelijk bepalen waar de dreigingen voor staatsveiligheid zitten. Verslaggever Karin Alberts sprak Abels net voor zijn oratie. Geheime diensten eh, hebben een hele bijzondere taak in dit land. Eh, zij waken voor de nationale veiligheid. Dat betekent dat ze heel scherp moeten zijn op allerlei vormen van dreigingen... die die, die nationale veiligheid kunnen bedreigen. Van ouds hebben diensten altijd zo gefunctioneerd dat zij... Eh, Bepaalde waar zij naar keken, want zij waren de professionals, zij zijn de professionals. Maar met de nieuwe wetgeving opkomst, de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, daar is besloten dat uh, de politiek, dat wil zeggen de ministers en een aantal geselecteerde departementen, gezamenlijk de behoeftestellers genoemd, dat die sterker gaan bepalen waar de diensten naar moeten kijken. Ik maak me zorgen om die ontwikkeling... omdat ik vind dat politici en beleidsmakers... hebben korte termijnbelangen vaak. Uh, terwijl de dienst een lange termijnbelang heeft... dat van die nationale veiligheid. En als politici moeten bepalen waar de dienst naar moet gaan kijken... naar welke dreigingen... dan uh, vrees ik dat dat uh, zou kunnen leiden tot politisering van inlichtingen. Dat je uh, politiek gewenste inlichtingen vraagt... En kunnen politici, hebben die ook uh, het vermogen en, en, en de professionaliteit... om die dreigingen scherp te zien die, uh, die de diensten zien? Ik denk toch dat we primair de diensten de taak moeten geven om die dreigingen te onderkennen. Ze en de waarom, de waarom willen politici dit dan? Waarom vinden ze deze beweging kennelijk belangrijk om in te zetten? Ik denk dat uh, ook vanuit de dienst er een wens is geweest om de politiek meer te betrekken bij de keuzes. Omdat politici gaan over die dienst. Die nemen besluiten wat betreft de financiële middelen. Die nemen besluiten wat betreft de bevoegdheden. Die nemen besluiten wat betreft uh, de prioriteiten die, uh, die ge ge gesteld worden in het beleid. Dus vanuit de dienst is er een behoefte om de politiek mede verantwoordelijk te maken voor de keuzes. Maar de politiek vindt het ook wel prettig om, om zelf daar grip op te krijgen. Zouden die diensten zich dat gerealiseerd hebben op het moment dat ze hebben gezegd... Uh, politiek moet mede verantwoordelijk worden? Ik, ik, ik hoop dat ze dat de, de keerzijde van die politiek zwaarder uh, te betrekken bij die, uh, bij die keuzes... dat ze die voldoende hebben afgewogen. Ik maak mij wel zorgen in dat opzicht, een interview van uh, de heer Bertolet, de hoofd van de AIVD, uh, onlangs in de NRC, uh, sprak hij toch de wens uit dat de dienst voldoende professionele speelruimte houdt. En ik denk dat hij daarmee toch eigenlijk ook een stuk zorg uit van jee, ze moeten niet zich te veel bemoeien met het echte dienstwerk. Kan het tij nog gekeerd worden? Nou, ik vraag niet zozeer om het keren van het tij. Die, die, wet, die nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdienst vind ik een goede wet. Een gedegen wet met eigenlijk voor, voor uh, internationale begrippen zelfs ongekende toezichtsmechanismen en beschrijving van de bevoegdheden. Wat ik wil is dat het bewustzijn, zowel aan de kant van de diensten als aan de kant van de politici en beleidsmakers, dat dat bewustzijn er is. Dat er uh, risico's bestaan. Dat ze soms. Uh, te weinig oog hebben voor dreigingen die niet direct in hun blikveld zitten. En dat ze teveel de dienst een bepaalde kant op sturen van een bekende dreiging. Maar dat ze daarmee misschien een risico lopen... dat ze andere dreigingen over het hoofd zien die er wel zijn... en waar de dienst eigenlijk de aandacht op moet focussen. En niet op die afnemers. Die afnemers zijn natuurlijk belangrijk... maar primair moet de focus zijn, de hele mindset moet zijn... op dreigingen die nog niet gekend zijn... en die eh, ook onbekend moeten worden op het moment dat ze eh, acuut worden. Dat zei dus Paul Abels, oud-topman van de AIVD. Uh, hier in de studio aangeschoven is een van onze vaste gasten... Pieter Kobelens, uh, generaal-majoor uh, buitendienst... en uh, oud-directeur van de Militaire Inlichtingendienst MIVD. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, het is niet niks wat hij allemaal zegt, uh, die Abels. Uh, hij zegt, even, toch maar nog even samenvattend: de politiek krijgt te veel invloed op het werk van de inlichtingendiensten. Het zou ten koste gaan van de onafhankelijkheid van die diensten. Uh, eens? Ja, ik vind het heel vervelend om ja en nee te zeggen. Maar in dit geval moet het toch wel een klein beetje. Uh, de heer Abels doet een beetje voorkomen... alsof er twee soorten werkelijkheden zijn. Uh, als het om dreiging gaat, is die voor de is precies hetzelfde als die voor de ministers. En ik weet niet beter dan dat de programma's... toen in mijn tijd in ieder geval voor één jaar... werden vastgesteld tussen de desbetreffende ministers... en de hoofden van dienst. Maar dat nam niet weg dat je voldoende vrijheid had... om dingen die je heel erg belangrijk vond... Uh, alsnog te onderzoeken. Ja, uh, even uh, voorover... Ons, want wij weten natuurlijk niet hoe dat allemaal werkt daar. Uh, hoe leggen die diensten nu... en in, in, in welke mate leggen de diensten op dit moment... nou verantwoording af aan de politiek? Nou, in ieder geval, je valt onder je politieke basis. De minister van Defensie, in het geval van de MIVD... en van Binnenlandse Zaken, als het om de AIVD gaat... hebben de eindpolitieke verantwoordelijkheid. Dus die weten wat je doet, worden er ook over geïnformeerd... en hebben natuurlijk ook een, een bij te dragen aan de behoeftestelling. Het zou heel gek zijn als een dienst zijn eigen rang ging binnen het ministerie. Mm -hmm. Dus dat is de, een stukje politieke verantwoording. Daarnaast natuurlijk uh, de commissie Lichting en veiligheidsdiensten... wat ze de commissie stiekem noemen. Daar wordt achteraf kunnen, waar de, de fractievoorzitters in... de hoofden van diensten de twee betreffend van de ministers. Daar wordt gesproken, kritiek uitgeoefend... er worden dingen gedeeld die we niet in de Tweede Kamer... in de, in de plenaire zitting kunnen, kunnen wegzetten. En daarnaast hebben we de commissie van toezicht... inrichting en veiligheidsdiensten... Ja. waarvan ik had gezegd dat die mag je best groter maken... en we die mogen overal op, onder en tussen... na afloop... En uh, daar moet ik de professor een beetje gelijk in geven. Uh -huh. uh, je hebt nu een, een aparte commissie die van tevoren gaat meekijken... of het wel nodig is of iemand af te luisteren. Dat vind ik een grootste smake onzin. Want daarmee maak je steeds meer procedures... waar je achteraf op gecontroleerd wordt... Uh, terwijl je in deze tijd waar alles steeds sneller gaat... eigenlijk al je capaciteit nodig hebt... om zoveel mogelijk informatie binnen te halen. Dus de tendens dat men steeds meer regeltjes maakt... Ja, de verambtenis. Dat noemt. is echt heel ja. dom. Want als je die diensten niet in het grijze gebied laat doen... wat ze moeten doen... ja dan, uh, dan, is er, dan zijn ze voorspelbaar. Ja. En uh, ja, dat wil je niet. Het is niet voor niks geheim wat ja, dat, je doet. Dat zegt Abels ook. Uh, ja. Het verambte lukt allemaal. Ja. Uh, ook de hoofd van de IVD is ook een officiële ambtenaar geworden. Dat geeft voor, voor hem ook al aan dat hij veel meer uh, verantwoording moet afdragen. Dat hij, terwijl hij soms misschien vrijer moet kunnen werken. Maar even over die wensenlijst. Want uh, dat, dat schreef, daar had u het net ook al eventjes over. De politiek uh -huh. kan aangeven uh, wat nu? zij willen. De IVD geeft dan ook aan, nou ja, we hebben onze prioriteiten daar liggen. Ik begrijp dat er dan, dat zegt Abels, er een onderhandeling ontstaat... tussen het ministerie en de AIVD, waar moeten we ons hè, op gaan richten? En dan heeft uiteindelijk, zegt Abels, de politiek het laatste woord... Ja, het is een continuum. Het is niet zo dat we eens in die vier jaar bedenken... wat vinden jullie nou belangrijk, wat vinden wij belangrijk. We doen niks anders dan analyse schrijven. Ja. voor onze minister en voor het kabinet. Dus uh, in mijn tijd, uh, als ik nu uh, aan, de, uh, uh, aan het roer zou staan... zou ik bijvoorbeeld ook letten op een avondpart. Meneer Erdogan, die vandaag weer een paar journalisten... voor levenslang heeft laten voordelen. Omdat dat gewoon uh, de spanningen met zich mee kan brengen. En dat moet je gewoon rapporteren aan je baas. Nou, zij zegt van, nou ja, ik vind dit wel voldoende. Dat is het voldoende. En dan blijven we er nog steeds naar kijken. Maar je moet je schaarse middelen wel zo goed mogelijk inzetten. En nou, maar dat, Turkije is een goed voorbeeld. Ja. Want ik kan me voorstellen dat een politicus die probeert een relatie met Turkije een klein beetje op te krikken. misschien niet zit te wachten dat ze via de Turken een mededeling krijgen dat de Turkse veiligheidsdiensten merken dat. De IVD bijvoorbeeld um, uh, hun, hun activiteiten heeft verhoogd in, in Turkije. Het kan zijn dat dan de minister denkt: jongens, lelo uh, maar eventjes de komende maanden. Of maak ik het dan te simpel? Te simpel, zo werkt het gewoon dat helemaal is het altijd, niet. En, da en dat, nou, niet altijd. Maar Kijk, een minister is, met alle respect, die zit vier jaar. En die diensten werken natuurlijk met heel veel mensen die jarenlang dit werk doen. Dus die begrijpen best wel wat het belang van die minister is. En waar ze hem wel uh, bij moeten betrekken, waar ze hem niet bij moeten betrekken. Hij is niet geïnteresseerd in de details. Maar het zou gek zijn. als Heel veel interesse had in uh, nou ja, uh, uh, noemen, ze, noemen ze land, uh, Noord-Korea. En dat zei ze, gedaan, dat vinden wij niet zo belangrijk. Dus je krijgt toch alle informatie over België. Dat vinden wij veel belangrijker, zo merkt het gewoon niet. Nou, Oké, okay. ja. uh, waar komt dan toch die, die, die zorgen van Abels vandaan, denkt u? Nou ja, omdat het, het verantwoordelijk. Kijk, een, een inlichtingendienst in en wet inrichting en in veiligheidsdiensten, vergeet men ook, is voor het Nederlandse grondgebied. Dus als ik in Afghanistan zit, dan handelen we wel naar de geest van die wet. Maar dat gaat toch een klein beetje anders. Als dat, zo, als dat niet zo zou zijn, heb je vrij weinig aan eenlichtingendienst een inlichting in is, moet je de ruimte geven om daar waar het kan, in het grijze gebied te opereren, want die doet eigenlijk niks anders in informatie meer halen. Ja. om een zo betrouwbare mogelijke analyse van onze omgeving te geven, en daaruit te distilleren wat de grootste dreiging is. En ja, ik woon in dat land, en die minister ook, dus uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde doelstellingen, ja. en we willen dat land veiliger houden. Ja, Oké, okay, maar dat klinkt allemaal heel harmonieus, en ik hou ook van die optimistische instelling, maar toch, dat, dat grijze gebied, dat is natuurlijk ja. ook een gebied waar iedereen zijn eigen interpretatie het, aan kan het, geven. Het knalt wel, dat is Kan zeker. Uh, is er nog genoeg vrijheid om om een beetje buiten de lijntjes te kleuren... wat volgens mij voor een, nou, wat een voorbeeld moet. Wat een, sorry dat je er doorheen praat. Maar wat een breed. mooi voorbeeld is... is um, in die nieuwe wet inlichting van veiligheidsdiensten... wordt ook heel wat eisen gesteld met welke landen je zaken mag doen. Die discussie liep al in mijn tijd. Ja, men vond, Vroeger mij doe je wel eens zaken... met landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Zie ik wel. Ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus ik mag met Amerika geen zaken meer doen. Want die hebben Guantanamo, die schenden de mensenrechten vindt heel de wereld. Gaan we dan niet meer tegen een praten? Of als ja. een Noord-Koreaan betrouwbare informatie geeft over een aanslag... doe ik dan twee vingers in mijn oren. Dit is typisch ambtelijke taal in een vredesomgeving. Daar kan het wringen dus. Daar wringt het altijd. Ja, zeker ja. als het om militaire inlichtingen gaat. Want militaire operaties er is altijd een klein beetje oorlog ergens in de wereld. Terwijl het in Nederland in de politieke vredestijd probeert te gieten. Dat knelt altijd. Ja. Dus daar, vindt wel eens, uh, daar, vindt, daar knet het wel. En ik heb nog nooit meegemaakt dat we niet voldoende ruimte kregen van de minister... omdat hij vond dat zijn agenda zo belangrijk was en moest worden nageleefd. Er zit heel veel overlap in. Ja. De aanleiding voor de kritiek van Abels is de nieuwe wet... Hè, natuurlijk uh, voor de inlichting- en veiligheidsdiensten... ook bekend als de sleepwet uh, in de volksmond. Er is veel te doen over de schending van de privacy. Um, uh, uw visie daarop, is die uh, nog gegarandeerd uh, en veilig? Ja, gewoon verlegen tegen de raads. Ik zeg heel vaak, ik heb niks aan privacy als ik dood ben. Dus ik vind dat nationale veiligheid voorop staat. En ieder die roept van ja, maar er worden onschuldige burgers afgeluisterd. Je bent altijd onschuldig totdat je veroordeeld bent. Dus het gaat hier gewoon dat je enorme bulk informatie boven water haalt... die zoveel is, en, en uh, dat je daar bijzondere zoekmachines op loslaat... om op een hele objectieve wijze die dreiging vast te stellen... zelfs los van wat de minister vindt. Want feiten zijn feiten. Dus als je ze daarin beknot dan wordt het moeilijk. En die privacy is een karikatuur die we bijna alleen in Nederland hebben. Uh, ik, hoop het wie nou, ik heb ook vaker gezegd, als we hier ooit een keer een aanslag krijgen... en een van je familieleden is dood, dan praat niemand meer over privacy. Ja. Zegt een oud MIVD-man. Moet ik er gelijk wel even bij zeggen. Uh, dank voor de toelichting en de reactie op de woorden van Paul Abels. Dat was dus de oudste topman van de AIVD. En hier uh, Pieter Kobelens, generaal-major buitendienst... en oud-directeur van de MIVD. Dank. De files dan. Helene, hoe gaat het? Nou, die zijn uh, goed aan het oplossen. Behalve op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... daar staat nog de langste file. Tussen knooppunt Azelo en Markelo is de vertraging een half uur. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking wil weten... of medewerkers van Nederlandse hulporganisaties... zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Aanleiding zijn de misdragingen van Oxfam-medewerkers op Haiti. De minister schrijft in een brief aan organisaties... dat ze openheid van zaken moeten geven... Ook eist Kaag dat alle hulpclubs maatregelen nemen... om misbruik te voorkomen. Anders zetten ze hun subsidie op het spel. Laten we stellen. er is Een, er, een organisatie doet mee aan een voedseldistributieprogramma. Er blijkt dat er uh, gemarchandeerd wordt met het voedsel. Dat er bijvoorbeeld gevraagd wordt... ja, je krijgt je voedsel uh, uh, morgen wel, maar in ruil voor... Uh, er staat iets tegenover. Er staat iets tegenover. Slachtoffers moeten dat, uh, potentiële slachtoffers, slachtoffers moeten dat kunnen melden. Van die melding moet onderzoek worden ingesteld. Mocht het onderzoek uh, helaas... Uh blijken te bevestigen wat de slachtoffers of de potentiële slachtoffers zeggen... dan moet er meteen uh, ambtelijk en eventueel juridisch... ook weer vervolging in worden gezet. Dat is een hele keten. Je moet je voorstellen, als je dit in Nederland zou kunnen overkomen... dan heb je de kans om naar de politie te gaan, de politie stapt naar de rechter... en, en, en. Er zijn gevolgen. Er moeten gevolgen aan verbonden worden. Het is complex. Daarom zullen we ook internationaal... samen met het Verenigd Koninkrijk, eventueel ook Canada... een voortrekkersrol gaan zoeken... Want het is natuurlijk veel breder dan één organisatie... Um, met een aantal hele trieste gevallen. Ja, het is dat verschrikkelijk. Gaat, ja, dat gaat natuurlijk allemaal over de toekomst, hè, hoe het zou moeten ja. uh, lopen. Ja. Maar we horen vandaag ook al dat Amnesty heeft besloten... tot een diepgavend onderzoek ja. voor zijn ja. uh, medewerkers. Ja. Je kunt ook kijken naar het verleden. Wat is, uh, want als er, meestal waar rook is, is ja. vuur. dit soort gevallen ja. ook. Hoe gaat u ja. daar nog naar kijken? Nou, dat gaan we allemaal nu met die organisaties ook bespreken. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we kunnen de intentie uitspreken. We zullen ons eigen beleid moeten aanpassen. In de aanpassing van ons eigen beleid. Verwachtingen, eisen stellen gevolgen eraan verbinden kunnen we ook gaan kijken naar onderzoek in de toekomst. Zoals u aan MeToo heeft gezien, zal als je een beetje het gaat krabben. dan komt er inderdaad veel meer naar boven. Dit zal waarschijnlijk ook een, een, een, een, een omgeving creëren. waarin veel slachtoffers nu de moed hebben om naar voren te kunnen komen. Daarom zijn die meldpunten zo ontzettend belangrijk. Ja, en het feit dat er natuurlijk heel weinig toezicht is. op wat NGO's, deze hulpdiensten, hulporganisaties doen. in het buitenland. Hoe kun je dat dan verbeteren? Dat er beter toezicht op is? Nou, dat Hebt in de, het hangt er vanaf. In veel uh, crisislanden heb je een humanitaire coördinatiecel. Er is een humanitaire coördinatieverband. Alle organisaties werken daarin samen. Als je daar je meldpuntstructuur en toezicht daarop aanscherpt... dan heb je het begin van een veranderingsproces. Maar niemand moet daar naïef in zijn. Uh, het, het euvel zien... Is nog niet helemaal het, het, de remedie klaar hebben. Maar we moeten er keihard aan gaan werken. Er zijn veel structuren voor die voor uw uh, radio-toehoorder uh, misschien niet helemaal bekend zijn. Maar ze bestaan wel en die moeten we nu gaan, uh, gaan gebruiken. Wordt dit prioriteit voor u de komende tijd? Nou, ik heb veel prioriteiten, maar het is een hele belangrijke, ja. Ik denk dat het, dat het, uh, het is essentieel is. Het kan niet zo zijn dat diegenen die moeten beschermen. de uitbuiter worden of het roofdier blijken te zijn. Minister Kaag, van ontwikkelingssamenwerking... in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. Nieuws en co. In de Amsterdamse wijk Wittenburg wordt op dit moment... een stille tocht gehouden voor Mohamed Bouchiki. De 17-jarige jongen werd drie weken geleden doodgeschoten... in het buurthuis waar hij toen stage liep. Hoogstwaarschijnlijk was hij niet het doelwit. Verslaggever Maino Remmers is daar in Wittenburg. Uh, Mayno, ja, stille tocht, hoe, hoe verloopt het daar? We kijken oog in oog met Mohammed. Want hij is afgebeeld op een straatbreed. Ja, spandoek noem ik het maar. Waarop staat: Mohammed forever. Uit het oog, maar niet uit het hart. De witte ballonnen, het zijn er honderden, komen bijna in de knoop. Ik schat er aanwezig zo'n 250 tot 300 mensen. Je ja, wou wat vragen, dacht ik. Mino Remmers was dat, in Wittenburg. Oh, excuse. Sorry, uh, Mino, Ik uh, werd even afgeleid hier uh, in, uh, in uh, de studio. Ja, dat werkt hier wel, hè? Um, en hoe is het qua opkomst dan? Want is het druk? Ja, nee, ik zei het al net, zo'n 250, 300 mensen, waaronder de burgemeester van Aarsen die hier ook is, maar ook van DOCS, dat is de organisatie die het buurthuis beheert, waar dat, dat enorme, ja, die, die, dat geweld heeft plaatsgevonden, maar de organisatie hebben we ook gesproken, en die organisatie die zegt eigenlijk, ja, dit is niet alleen natuurlijk ter nagedachtenis aan Mohammed, maar ook die andere jongen die kort geleden ook al om het leven kwam bij zo'n zo liquidatiepoging, mm -hmm. het is ook een signaal naar de samenleving, er moet wat Veranderen in die samenleving. En dat begint soms al bij de ouders. Dat begint ook bij de scholen. Maar de media krijgt er ook wel een beetje van langs. Om het steeds maar weer te hebben over Marokko. Mafia. Zet ook een bevolkingsgroep steeds maar weer in eenzelfde daglicht. Ook de berichtgeving rondom deze. Boging tot liquidatie noemen we het nog maar even. Ja, daar ook uh, wat opmerkingen over vanuit de organisatie. Die uh, stille tocht die staat nu op het punt te beginnen voorop... niet alleen dat spandoek, maar ook die witte M vol met bloemen geplakt. En stop geweld, want alleen cameratoezicht en meer politie op straat... dat is het niet, zeggen ze hier. Er is meer nodig. Ja, Het is dus duidelijk een herdenkingstocht, maar ook echt een protest. Ja, sommige mensen lopen mee omdat ze de jongen echt letterlijk hebben gekend. Net nog om een vrouw gesproken, die woont hier op de hoek, die zegt ken hem van de sportschool. Maar er zijn ook mensen die meelopen omdat ze echt vinden dat er nu wat moet veranderen. Want dat geweld, ja, dit, de organisatie zegt laten we alsjeblieft hopen dat dit wel de laatste stille tocht is die we in deze buurt hebben gehouden. Ja, laten we dat zeker hopen. Mohamed Bushiki wordt dus herdacht. En er is ook ruimte voor protest daar in de Amsterdamse wijk Wittenburg. Maino Remmers was daar. Dankjewel, Maino. Dit was Nieuws in Co. Met daarin Esmee Visser pakt goud op de 5000 meter. De douane is op zoek naar personeel. En de Kamer wil Armeense genocide erkennen. Het is belangrijk om... Genocide te erkennen. Ieder jaar 24 april. We hebben herdenking van de Armeense genocide. Het erkent ook het leed wat het volk, de Armenen, is aangedaan. Ja, voor mij is dat echt belangrijk. Uh, Mijn oma is vermoord door Turken. Mijn vader heeft zijn moeder nooit gezien. Het is in de formatie dus besproken en afgesproken, dus dit gaat echt gebeuren. Op uh, dit moment werken er ongeveer 5000 mensen bij de douane. De Engelsen kiezen om Europa te verlaten. We kunnen weliswaar Edith proberen te wachten om te weten wanneer we zekerheid hebben of wat er uitkomt. Maar het is verstandiger om nu al te gaan beginnen met werven. Wat doe ik hier in Donne? In Zuid-Korea deze vrijdag, de 16e. Echt ja, geweldig. Esme Visser flikt het. Ja, dit is gewoon helemaal gek. Ja, dit is toch wel een hele grote sensatie, hoor. Esme Visser. Ik kan het nog niet heel erg uh, geloven. Het is eigenlijk een sprookje. Dat ik hier win. Ja, ik heb er geen woorden voor. Straks, dit is de dag met Herman Wechter. Een fijne avond, en prettig weekend. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Prinses Amalia vervolgt haar opleiding niet in China. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in een bos waar hij een expositie had geopend. Ik verwijs het verhaal terug naar de dikke duim waar het uitgezogen is, zei hij. Het bericht kwam uit de Telegraaf. De koning was er naar eigen zeggen erg verbaasd over. Prinses Amalia heeft er heel hard om gelachen, zei hij.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 Met de opklaring nog steeds, maar in de loop van de avond en nacht komt er wel meer bewolking, vooral in het zuiden van het land. Het blijft droog, dat wel, maar die bewolking houdt wel de temperatuurdaling een beetje tegen. Daar liggen de minima rond 0. En in het noorden kan het 1 of 2 graden vriezen. Plaatselijke gladheid is daardoor niet helemaal uitgesloten, maar het zal zeker niet op uitgebreide schaal zijn. Dan morgen in de loop van de dag weer steeds meer ruimte voor de zon, als eerste in het westen en zuidwesten. Het blijft ook dan gewoon droog. Het wordt 6 tot 8 graden en er staat niet zo heel veel wind. Zondag vergelijkbare temperatuur. Dan beginnen we de dag juist met iets meer zon en eindigen we met wat meer bewolking. Maar ook zondag blijft het gewoon nog droog. Dat lukt maandag niet, dan regent het enige tijd misschien zelfs wat natte sneeuw erbij. En de dagen daar weer na is het dan gewoon weer droog met meer zon en lagere temperaturen. En er staan er vast nog wel wat files en daar weet Heleen de Geest alles van bij de ANWB. Het zijn er niet zo heel veel meer. Er staan nog tien files en de meeste leveren weinig vertraging op. Behalve bij Rotterdam, daar duurt het allemaal wat langer voordat alles is opgelost. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bijvoorbeeld, bij Knopend Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, tien minuten op onthoud. NPO Radio 1. Eho. De dag. Met Herman Wechter. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit Is De Dag. Op welke leeftijd moeten we onze kinderen op social media laten? Die discussie is deze week op gang gekomen. Europese wetgeving heeft bepaald dat vanaf dit jaar... 16 de minimumleeftijd is voor social media. Als het alleen naar onze zuiderburen ligt, komt die grens lager te liggen. Ja, en dat wel jonge kinderen op social media... ons toch ook heel veel plezier hebben gebracht... zo ontdekte ik vandaag de kookvlog van Shane Kluivert. Hallo Inges, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij... Vandaag ga ik iets heerlijks maken, namelijk mini-pizza's. Eet smakelijk. Straks een debat over wanneer ouders hun kinderen op social media moeten laten. Dit is de dag waarop de klucht rondom Jillet het anema nog doorettert. De schaatscoach zou zich schuldig gemaakt hebben aan matchfixing... maar sportkoep sportkoepel noc nsf heeft dat vier jaar geleden... nauwelijks onder de aandacht van de autoriteiten gebracht pvda kamerlid Sharon Dijksma stelde daarop zelfs kamervragen. En onze commentator Jan-Willem Wits heeft een stelling bij dit alles. Jan-Willem, wat is je stelling? Mijn stelling is: NOC-NSF is Olympisch kampioen paniekvoetbal. Straks jouw uitleg bij deze stelling. En dit is de dag waarop universitair docent HRM Jan de Leden pleit voor werkdagen van 6 uur in plaats van 8. En dan was u nu al thuis geweest waarschijnlijk. Efficiënter werken is het devies, maar of iedereen wel te verleiden valt om minder te werken, dat is maar de vraag. Of je nou 40 uur werkt, of 50 uur werkt, of 60. Als je dat kunt, dat betekent dat je toch nog vierkant van leven leer bent. Ja, we gaan erover debatteren met universitair docent Jan Leden, Welkom. En uh, arbeidseconoom Ton Wildhagen, ook welkom. Ja, hallo. Ja, u bent er ook. Wilt u meepraten, dan kan dat via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD. En meekijk dan ook via de webcam op nporadio1.nl. Meneer Leden. Om maar met u te beginnen. Uh, het idee van een, uh, een minder uurtellende werkweek. dat is natuurlijk op zich uh, niet uh, nieuw. Uh, maar nog steeds niet echt. Uh, uh, nou, wat zullen we zeggen. normaal in Nederland. En waarom moeten we het nu toch opnieuw overwegen? Ja, mijn aanleiding was uh, deze week om. Uh, uh, dat vorige week in Duitsland. De, in de metaalsector. een akkoord was bereikt. Een principeakkoord. waarin uh, de 28-urige werkweek. 28 uur, let wel. Mm -hmm. 28-urige werkweek uh, mogelijk werd. in ieder geval twee jaar lang gedurende zorgverlof. Ik dacht van nou, wij moeten hier in Nederland ook meer experimenten gaan uitvoeren rondom de kortere werkweek. 30 uur, uh, 5 keer 6 uur werken, lijkt me heerlijk. 30 uur, en, en voor welk probleem is die 30 uur gewerkt dan de oplossing? Nou, er zijn een aantal. Uh, ik denk vooral maatschappelijk gezien kunnen we enorm winnen met, uh, met uh, de 6-urige werkdag. Uh, in de zin van uh, voorkomen van verzuim. Uh, we leven in een stressvolle samenleving. En ik denk dat met een kortere werkdag uh, je een stuk meer uh, uh, ontspanning kunt teweegbrengen. Meer uh, uh, opvang voor kinderen, voor mantelzorg, ruimte. Willen we met z'n allen. Dus ik denk dat dat allemaal goede uh, voordelen zijn voor de hele samenleving. Dus, dus het belangrijkste is dat het uh, rust geeft en iets, een oplossing is voor de stress. Exact. Als je, als je nagaat hoeveel burn-out klachten er tegenwoordig zijn... ook van jongeren, met name de groep tussen de 25 en 35... Ja. dus de grootste instroom, uh, is stress- en burn-out-achtige klachten. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel mensen hebben we het? Hoeveel, hoe groot zijn, hoeveel mensen zijn dat dan die daar last van en, hebben? In die leeftijdscategorie rond de kwart miljoen. Zo. Ja, dat zijn, zijn forse aantallen... En ik denk dat we een deel daarvan minstens kunnen oplossen... door iets ontspannender om te gaan met onze werktijden. Ja, nou, meneer Wildhagen, u bent arbeidseconoom. Denkt u ook dat dit een, een goede oplossing zou zijn... voor een meer ontspannen samenleving? Nou ja, dat, dat is denk ik even de vraag. Ook als je kijkt naar de situatie in Nederland... want in Nederland wordt heel weinig gewerkt. Dus een aantal uren per jaar, maar ook per week. Een 30-uur werkweek zou betekenen dat vrouwen dus meer moeten gaan werken in Nederland. Want die halen die 30 uur nog niet... Nee. Uh, dus ik denk eigenlijk dat het probleem niet zo zit in het aantal uren. Het, het kan eigenlijk ook zijn dat je, dat je in Nederland uh, te weinig uren hebt om je werk te doen, waardoor je dus enorm productief bent in die uh, uren die je werkt. En uh, dus het is meer de vraag, uh, is het gewoon niet een kwestie van de werkdruk in zo'n korte werkweek, in plaats van dat het zou helpen om zes uur te gaan werken? Hè? Ja. Ja, dat doen we eigenlijk. Gemiddeld werken wij in Nederland al 30 uur. Dus er zou eigenlijk niks veranderen als je de, de, de werkweken van mannen en vrouwen bij elkaar optelt en dan het gemiddelde neemt. Ja, meneer Leede, de Lede, we, we zitten gemiddeld al op 30 uur. Nou, dus. Gemiddeld uh, klopt het ook. Maar ik, uh, ik denk dat we hier ook een, een doorbraak kunnen uh, realiseren als we, zeg maar, mannen en vrouwen uh, gemiddeld inderdaad op die 6 uur uitkomen. He, dus betere taakverdeling ook thuis. Ja. Uh, ik denk dat dat ook kan helpen. En inderdaad, gemiddeld zijn wij uh, kampioen deeltijdwerken al in Nederland. Dat klopt. Maar ja. de, norm, de norm ligt nog steeds op de 8 uur, op de 40 uur in de week. Ja. Maar reageert u, u op meneer, op meneer Wildhaag's opmerking... dat het waarschijnlijk uh, niet gaat helpen om minder te werken... maar dat het vooral gaat om uh, de productiviteit... en om wat je allemaal moet doen maar, in de tijd die je moet ja, werken? Er zijn nog niet zoveel experimenten mee gedaan. Hè, maar de experimenten die ik ken, die wijzen er allemaal op... dat zeg maar, met een kortere werkdag de productiviteit per uur nog verder omhoog kan. Mensen zijn gefocust uh, op die zes uur... Uh, zijn ontspannender, weten dat ze op tijd thuis kunnen zijn... enzovoort, enzovoort. Dat helpt allemaal mee in het, uh, in het, in het verhogen van de productieve uren. Ja, meneer Wilt Ja, kijk, onze uren zijn enorm productief. Hè, dus we zitten altijd in de top 5. Hè, dus wat we eigenlijk in Nederland aan model hebben... is weinig uren werken. Ook als je over, op, op een jaarbasis kijkt... hebben even gekeken, want we hebben Olympische Spelen. In Korea werken we, werken, we, werken we met 2069 uur per jaar... in Nederland 1430 ja, dus dan kan je Zo. wat tien kilometer scha schaatsen in die 600 uur uh, meer. Uh, dus, uh, dus ik denk dat uh, dat Nederlandse model van weinig werken... en dan moet je dus enorm pieken uh, per uur... Ja, dat je dat zou kunnen oplossen... doordat mensen wat meer uh, tijd zouden kunnen besteden aan hun werk... waardoor ze het werk wat meer kunnen verdelen. Dus, dat dus dat u zegt eigenlijk, meneer de Wildhagen heeft. we moeten juist meer gaan werken, meer uren per week... want dan kunnen we rustig aan doen. Ja, je ziet dat de deeltijdmensen uh, mensen hebben bijvoorbeeld ook heel weinig tijd voor uh, scholing. Dat is ook niet positief, hè, omdat ze zo'n korte werkweek hebben. Dus daar komen ze ook niet aan toe. Ja, dus je hoort mensen ook klagen van ja, ik neem geen pauze, want uh, zo meteen dan ga ik weer naar huis. Hè, want uh, morgen is weer een vrije dag. Dus je, je, je concentreert ontzettend veel werk en productiviteit in die beperkt aantal uren dat je werkt. En ja, dan is de oplossing toch denk ik eerder dat je zorgt dat mensen wat rustiger kunnen werken. Dat ben ik eens, hè. dat is zo. Mm -hmm. hè, want je ziet de burn-out klachten, maar het heeft ook te maken met de concentratie in relatief weinig uren in Nederland. Ja, als ik dat zo hoor, meneer Lede, maakt je het probleem misschien juist wel groter. Want als, nou, ik, als ik hetzelfde moet gaan doen in zes uur in plaats van acht uur, dan word ik alleen maar gestrest ervan. Nou, kijk, dat, dat is waar. Hè? Dus uh, ik denk inderdaad dat de werklast ook, uh, ook dan wel naar beneden zal gaan. Ik pleit overigens ook niet voor zes uur werk en acht uur betaald worden. Een deel van, van, van het verschil kan ook, ook best wel bij werknemers liggen. Mm -hmm. Maar ik denk dat er ook juist mogelijkheden liggen als je korter werkt. Dat je dan, nou, als het heel druk is, gemakkelijk een uur, twee uur extra kan werken. Dat is, dat is geen probleem dan. Dat je opleidingen zou kunnen doen. Want dat is inderdaad, jezelf blijven kwalificeren. Dat is echt heel belangrijk voor de arbeidsmarkt. Maar juist met een kortere werkdag kan dat. Jan-Willem Witsch, jij zit als commentator bij. Um, hoe lijkt je dat? Zes uur per dag? Nou, dat lijkt me heerlijk, maar ik ben ZZP'er... dus ik ben bang dat zes uur voor mij altijd het absolute minimum is. Ik vind deze discussie ook een beetje 20e eeuw, zo eerder gezegd. Hoor. We hebben meer dan 1 miljoen ZZP'ers. Uh, we hebben een hele flexibele arbeidsmarkt. We hebben ook geleerd dat die flexibiliteit nodig is... en dat we dat ook willen, omdat iedereen heeft een ander leven... en een andere levensfase. Uh, ik denk dat die vrijheid van groot belang is. En ik ben ook een beetje bang dat als zeg maar, de reguliere werknemers... als die minder gaan werken, dat er dan voor de ZZP'ers... en voor andere flexkrachten, dat er juist meer moet worden. Gewerkt. Dus, uh, maar ik vind vooral een, discussie, een landelijke discussie over een 30-uur of een 40-uur of een 36-uur gewerkt werk echt niet meer van deze tijd. En dan denk je dat je dat aan jongeren ook niet meer kunt uitleggen. Meneer de leden. dat is een nou, beetje een oude discussie hoor ik hier. Nou, denk het, denk het dus niet. Um, um, ik denk juist dat je. Um, ik pleit niet voor iedereen 30 uur. Uh, ik denk echt dat de maatwerk nodig is, hè? want er zijn ook uh, arbeidsmarkttekorten. Nou, daar waar tekorten zijn kun je niet nog korter gaan werken. Hè? Dat, dat zie ik ook allemaal. Maar ik pleit wel echt voor meer experimenten, meer proeven ermee. Omdat ik gewoon ook zie dat we zeg maar met z'n allen toch uh, zoveel uren maken en zo hard moeten werken. Dat we daar als samenleving ook veel kosten voor maken. Maar als je nou en... kijkt naar de techniek, de recente ja. cijfers over enorme tekorten aan mensen voor de techniek. Uh, dan dan graven we toch onze de, de, eigen ondergang te Er doen. zijn een aantal sectoren waar dit wellicht niet, uh, niet kan. En zeker niet op korte termijn kan. Maar ik pleit wel voor meer, meer proeven ermee, zodat we weten hoe dat werkt. Uh, hoe dat uit kan pakken. En uh, uh, nou ja, voor de groep ZZP'ers zal het uh, misschien minder zijn... Hè? maar die hebben die, die zeggenschap zelf al... Um, dus er zal maatwerk en zeggenschap nodig zijn om dit echt van, uh, van de grond te krijgen. Nou, is een van de dingen die u hier ook mee hoopt te bereiken, is dat een, een grote groep inactieve Nederlanders Zeker. ook weer aan het werk zal gaan. Ja, ja. Hoe, hoe kunt u dat die hier hoge bereiken? He, die De we, productiviteit die we hebben per gewerkt uur is, um, uh, is ook een enorme drempel voor de groep, groep inactieve om aan dat niveau te gaan voldoen. Nou, als we nou een van de drempels, he, de, de lange werkweek, kunnen wegnemen. Dat, dat helpt wel in ook, ook die groep aan het werk te krijgen. Ja, meneer Wildhagen, is... is dat. Uh, wat vindt u van dat idee? Is dat een manier om mensen die nu niet werken, wel aan het werk te krijgen? Nou ja, dat is geprobeerd in Zweden. Uh, in Frankrijk, de beruste 35 uur werkweek die, die uiteindelijk teruggedraaid moest worden. Uh, vaak zit in dat soort experimenten dan behoud van loon. Uh, het gevolg is uh, dat uh, dus bedrijven meer betalen voor minder uren. Uh, en de productiviteit stijgt niet uh, voldoende... Uh, waardoor men geen andere mensen kan aannemen... omdat, uh, ja, omdat het uh, financieel niet kan... waardoor de druk op de bestaande mensen, de werkdruk, groter wordt. En dat is ook wat net in het commentaar werd gezegd. Als je op dit moment uh, mensen minder gaat werken... Uh, in, in bedrijven, in de techniek uh, en elders... dat betekent ook in de zorg uh, dat de werkdruk op het zittend personeel nog veel groter wordt. Uh, want daar is nu al een tekort. Dus het zou in deze situatie... Opnieuw averechts werken, omdat je de, de werkdruk voor bestaande mensen verhoogt. Dus je moet ontzettend goed kijken wat je doet. En ja, eerdere experimenten hebben niet geleid tot eh, Zweden, Frankrijk. Eh, tot het inzicht dat dit nou de oplossing is om meer mensen aan het werk te helpen. Kort een korte reactie met nou, de leden. Er zijn experimenten geweest waar, waar uh, positieve resultaten zijn. He, dat is één. En, uh, en ik pleit voor meer durf, inderdaad. He, laten we dit nou eens verder uitwerken en, mm -hmm. uh, en onderzoeken wat nou echte effecten zullen zijn. Ja, en dan toch nog even de Hollandse vraag. Wie gaat dat dan betalen, die 30-uur gewerktheid? Ja, ik denk met z'n allen. Uh, het moet niet bij alleen werkgever liggen, zie ik ook. Uh, behoud van loon, uh, volledig, dat, uh, dat zal niet werken. Uh, een deel kan ook de samenleving opbrengen. Hè, als, als de maatschappelijke kosten ook omlaag kunnen gaan hiermee. En een deel ook de werknemers, hè, dus de drie partijen. Jan de Leden, Tom Wildhagen, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit is de dag waarop de 75-jarige Cor de Greef uit Sint Michielsgerstel terugkeerde van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Een paar weken terug was Cor naar Zuid-Korea afgereisd omdat hij de Olympische fakkel 500 meter richting de finish mocht dragen. Voor Cor een ervaring om nooit te vergeten: ijs en ijskoud, maar een fascinerende uh, ervaring. Als je ziet wat, wat, wat ze daar allemaal klaargemaakt hebben, en ziet die groepen dan binnenkomen, alle landen die zich presenteren. En, ja, dat is, dat is fantastisch. <grijg> Dit is de dag waarop minister Bruno Bruins van Sport... reageert op het matchfixing-schandaal omtrent schaatscoach Jilid Anema. Volgens Bruins hoort matchfixing niet thuis in de sport... en had dit nieuws al veel eerder naar buiten moeten komen. Het maakt ook niet uit hoe we het horen. Als we het maar horen, als we het uit de krant lezen... vind ik dat ook een, een, een signaal. Ook dan moet je er niet aan voorbij gaan. Dan moet je daar tegen optreden. Commentator Jan Willem Wits... is dat gisteren met stijgende verbazing... de klucht rondom schaatscoach Jilid Anema te volgen. En je hebt een stelling bij dat nieuws... Ja, mijn stelling is dat de NOC NSF uh, weer olympisch kampioen is in paniekvoetbal. En uh, wat bedoel je dan met paniekvoetbal? Nou, dit incident staat niet uh, op zichzelf. Uh, we zien eigenlijk voortdurend dat er ons allerlei affaires NOC uh, blundert. Uh, we zijn nog nauwelijks hersteld van het vertrek van Camille Eurlings. Camille Eurlings moest eerst weg en toen mocht hij weer blijven en toen moest hij weer weg. Nou, grote paniek, een maandenlange discussie. Uh, we hebben dat hele uh, rare toestand gehad met Joeri van Gelder... die hals over kop op een vliegtuig werd gezet omdat hij een avondje was gaan stappen... Waarbij allerlei dingen zijn mm -hmm. gebeurd waarvan we nog steeds niet het, uh, weten. En nu hebben we weer een nieuwe affaire. En het lijkt op de een of andere manier dat de NOC er niet in slaagt om greep te krijgen op dit soort incidenten. Nou, we weten allemaal wat er is gebeurd. De Franse schaatsers die hadden een coach, ook toevallig een Nederlander, ook toevallig een begeleider van de Nederlandse schaatser. En die coach heeft aan de Nederlanders voorgesteld van jongens, als jullie daar wat rustiger aan doen, dan kunnen mijn Fransen, die kunnen dan wat beter naar huis. Nou. Ja, want die was bang voor gezichtsverlies van de Fransen. en, uh, en geldverlies, nou allemaal prima. Nou, Nederland was meteen heel glashelder. Die hebben gezegd: daar gaan we niet aan meewerken. En meneer Adema heeft daarna nog een brief gekregen van NSCMSF. En ze zegt: dit, staat, dit is strijd met de belangrijke Olympische waarden: uh -huh. van fair play en respect. Nou, dan denk je: van, nou, forse toon, goed aangepakt, allemaal in orde. Maar wat blijkt nou? Die brief is eigenlijk niet meer dan een briefje. Want eh, er wordt nu heel stoer gesproken van... we hebben toen een straf opgelegd... en eh, daar hebben allerlei interne en externe adviseurs naar gekeken. Maar als je goed kijkt, dan staat er in die brief... u heeft dit gezegd, wij waren het er niet mee eens... en we gaan ervan uit dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren papa is niet boos, maar wel een beetje verdrietig. En wat en vind je dat, daarvan? Dat is niet hard genoeg? Ja, dat vind ik dus heel gek. Kijk, als je consequent bent en je hebt gezegd... dit is een geval van mitsmaksen... dit is strijdig met de belangrijke Olympische waarden, dan zeg je tegen die man... jij doet nu je oranje trainingspak uit... je gaat nu weg, zoals ze we ook bij Jurier van Gelder hebben gedaan... Mm -hmm. en je komt er niet meer in. Maar wat gebeurt er? Hij krijgt een laf briefje waar geen enkele sanctie in staat, waar geen straf in staat... en vier jaar later mag je gewoon weer van oranje trainingspak aandoen. Ja, ja dat, is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet tegen Joeri zeggen, exit, en tegen meneer Anema, blijf maar. Bovendien, wat heel raar is in dit geval... we hebben hier niet te maken met een intern conflict binnen het team NL. Nee, meneer Anema was coach van de Fransen. Dus er is een conflict tussen de Franse Olympische ploeg... en de Nederlandse Olympische ploeg. Maar wat doet noc MSF? Die handelde dat intern af. En die zegt van meneer Adema, u heeft een briefje getekend... als lid van het team NL en u heeft zich niet aan die afspraak gehouden. Maar dit was helemaal niet meneer Adema lid team NL. Dit was meneer Adema, de coach van de Fransen. Dus ze hadden dus... het daarin veel serieuzer moeten nemen? Tuurlijk. En dan zei wat hij had moeten zeggen... bij IOC, maar ook bij de Franse zusterorganisatie. Judy Koos, die heeft, die heeft geprobeerd om te matchfixen. En dat kan natuurlijk niet. En we zijn verontwaardigd en we vinden dat Judy dit op de bodem toe moeten uitzoeken. En we willen dat volledig openbaar wordt wat hier is gebeurd. En je gaat dit niet intern achter de schermen een beetje afhandelen. Nee. Omdat deze meneer Adema ook toevallig lid is van Team NL. Dat kan dus niet. Het is gewoon bestuurlijk broddelwerk. En ben je het dan ook eens met wat er vandaag eh, onder andere gezegd werd... door Milan Olvers? Hij had ook niet in Pyeongchang moeten staan nu nee, op tijd. Nee, natuurlijk niet. Als je aan de ene kant aan, tegen iemand zegt... van je bent strijdig met belangrijke Olympische waarden... maar blijf vooral in Team NL meedoen dan geef je toch een volstrekt dubbel signaal af. En als je het dan ook nog in de, eh, ook nog een keertje geheim houdt... in de doofpot stopt, en dan vier jaar zegt van... ja, misschien hadden we het toch nog maar even aan IOC moeten melden. Dat kan natuurlijk ook niet. En de minister is verbaasd, en de Tweede Kamer is verbaasd... en heel Nederland is verbaasd. Wat is hier in hemelsnaam aan de gang? En wat vind jij ook vanuit je communicatieachtergrond... van het feit dat Anema zegt... ik kom na de spelen met een statement. En nu moeten we focussen op de prestaties. Nou, dat vond ik nog wel... het alle beroerdste. Want wat gebeurt er? De zaak ligt op straat. Je kunt je afvragen: van hoe is die timing nou ontstaan? Want de volksrand, ik heb met de ombudsman van de, de Volksstand contact gehad. En die zei van dat is min of meer toevallig. Dat het toevallig net op de dag van de 10 kilometer. Nou, daar kan je van alles over denken. Maar dat NRC, NSF dan Nederlandse journalisten oproept om in het landsbelang mm -hmm. nu maar even geen aandacht meer aan deze zaak te besteden. Omdat we dan die arme Olympische sporters zo onrustig maken, dat is natuurlijk wel helemaal. Je hebt zelf een doofpot gecreëerd via geleden, dat hangt als een zwaard van Damocles boven je. Dat weet iedereen die ook wat met communicatie te maken heeft. Dat zwaard komt keihard naar beneden. En dan vervolgens ga je zeggen journalisten, willen jullie alsjeblieft stil zijn? Want die armoordemische sporters, die worden hier zo zenuwachtig van. Ja, dan draai je de boel wel helemaal om. En hey Jan Willem Wits, dankjewel voor nu. Dit is de dag waarop oud-presidentskandidaat Mitt Romney zijn terugkeer in de Amerikaanse politiek aankondigde. De Republikein verloor de verkiezingen van president Obama in 2012, maar nu is hij terug en hij aast op een plek in de Senaat. En dat doet hij met een inspirerende tv-spot. Als je give me this opportunity, I will owe the Senate seat to no one but the of Utah. No donor, no corporation will own my campaign or bias my vote. And let there be no question, I will fight for Utah. Dit is de dag waarop tennisser Roger Federer opnieuw de nummer 1 van de wereld kan worden. Daarvoor moet hij vanavond wel winnen van de Nederlander Robin Haase op het Rotterdamse tennistoernooi. Federer zal dan de oudste nummer 1 van de wereld ooit worden en dat zou alles voor hem betekenen, vertelt hij aan Tennis TV. Great story. Look, I will be the oldest ever. It would mean the world to me I'm one match away now. I'll give it all I have. Hopefully it's going Over een uur begint de wedstrijd tussen Federer en Haase en die is uiteraard te volgen op deze zender. Wie jonger is dan 16 mag vanaf dit jaar niet zonder toestemming van zijn ouders gebruik maken van social media. Vanaf dit jaar is dat onderdeel van de Europese wetgeving om de privacy van kinderen beter te beschermen. Deze week stelde de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno van Opbergen voor dat de leeftijd moet worden verlaagd naar 13 jaar. We moeten op zoek naar een systeem waarbij we enerzijds kinderen en jongeren kunnen beschermen en anderzijds rekening houden met het, hun leefwereld. En daarom denk ik dat um, het belangrijk is om uh, die leeftijd, uh, leeftijdsgrens op uh, 13 jaar te plaatsen. Ja, hoe moeten ouders omgaan met de wens van hun kinderen... om op social media actief te zijn? En als er al een leeftijdsgrens is, waar moeten we die dan op vaststellen? En heeft het überhaupt zin om dat te doen? Aan tafel Elsbeth Teling, schrijver van boekenreeks Relax Mama... en bekend van de Club van relaxte Moeders. En uh, Emeliek Boost, pedagoog bij de Opvoeddesk. Welkom allebei. Emeliek, ik begin even bij jou. Laten we het even hebben over de risico's van social media. Um, waarom kunnen we niet onze kinderen, onze jonge kinderen... gewoon lekker hun gang laten gaan op social media? Nou, eigenlijk uh, zijn kinderen... Tot 14, 15 jaar kunnen niet goed overzien wat de gevolgen zijn van hun acties op social media. Dus ze vinden eigenlijk, ze hebben graag likes, ze gaan eigenlijk voor de kick, ze gaan voor uh, uh, celebrity-achtige uh, Snapchats, zeg maar. En ze zien niet goed, uh, ze kunnen de consequenties niet overzien als deze Snapchats, zeg maar, um, doorgestuurd worden. of um, misschien een screenshot van wordt er gemaakt. En tenslotte uh, misschien over het plei gaan van school of uh, bij de sportclub. En dat maakt uh, direct voor kinderen het best wel uh, kwetsbaar. Want dat uh, die kwetsbaarheid uh, geen stem hebben over je kwetsbaarheid, ook niet weten eigenlijk dat dat kan gebeuren, uh, denken dat dat gewoon verdwijnt en Snapchat binnen 24 uur verdwijnt, betekent eigenlijk voor een kind dat die, uh, ja, dat die best uh, is in zijn identiteit, zijn zelfvertrouwen aangetast kan worden op het moment dat een kind zegt: uh, Goh, uh, wat, een stomme, uh, wat een stomme Snapchat heb je op, wat een stomme uh, selfie heb jij op, het, op, de, op uh, Snapchat. Ja, en wat is de meest kwetsbare leeftijd volgens jou? Nou, eigenlijk tussen 12 en 15 gaan kinderen helemaal voor de kiks. Dat weten we uit studies en dat weten we denk ik allemaal inmiddels over het puberbrein. We hebben eigenlijk wel ondervonden en gezien dat kinderen dan eigenlijk totaal niet bezig zijn met de gevolgen van hun gedrag. Dus jij zegt ook, ze zijn dan ook niet eens in staat om te overzien wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn nee, van hun gedrag. als je nog terugkijkt naar jouw jeugdbewijsverspreker zou, zou je kunnen zeggen dat als je je brommetje opvoerde voor je vijftiende, dat je echt niet wist dat de uh, klap wel drie keer of vier keer zo hard was. Ja, nee, ik was een buitengewoon verantwoordelijke jongen, wat ik mij ervan herinner. Mijn moeder denkt er anders over. Maar uh, uh, ik ben toch even benieuwd, Elsbeth, uh, deze gevaren die zie jij natuurlijk ook. Of niet? Ja, er zijn allerlei gevaren in het leven. Dus uh, social media brengt ook gevaren met zich mee. Ik vind het wel jammer dat die hele discussie altijd alleen maar op de gevaren gericht is. Maar goed, uh, het is ook namelijk heel erg leuk... En ik denk juist dat um, de leeftijd naar beneden brengen... dat dat juist kinderen helpt om uh, te leren omgaan met die gevaren. Um, mijn dochter is dertien. Die zit denk ik nu uh, al twee jaar op social media. Ik denk heel veel van haar klasgenoten in groep acht of zo... Begint, begint het een beetje. Het voordeel daarvan vind ik juist dat ik haar de afgelopen jaar, twee jaar... heel goed heb kunnen begeleiden en kunnen meekijken. En dus als, zij, als er een keer iets gebeurde wat niet leuk was... en ze negatieve reacties kreeg, ik dat heel goed met haar kon bespreken... omdat ze op die leeftijd nog wel open staat voor mijn bemoeienis. Oh ja. En uh, ja, wij hebben gewoon heel veel met haar meegekeken... Want dat is hoe ja. jullie het hebben aangepakt. Je, je, je hebt ook ja. steeds met hem. Wat betekent dat? Dat je af en toe zegt: geef even je telefoon. of, of je kijkt gewoon online mee met alles wat ze posten. Ja, we, we, we, ik denk als je begint met. als, als je je kind later op social media laat, zeg 15, 16. dat ze al veel meer bezig zijn met um, uh, zich nou ja, afzetten. of hoe je het wil losmaken. Ja. En dat ze het minder prettig vinden als je meekijkt. En als ze 11, 12 zijn, dan. Dan is het nog makkelijker. Tenminste, dat vond ik. En ja, de account staat open. Wij zien hoe mensen reageren. We zien hoe zij reageert. Uh, ja. En dat gaat tot nu toe helemaal goed. Ja, en er zijn dingen dat we dan hebben we een gesprek erover. En dan zeggen we, van, god, die reageert raar. Of die reageert raar. En ja, daar leert ze van. En tuurlijk, er zijn wel eens dingen die niet. Ik kan even geen voorbeeld bedenken. Maar, maar ja, God. Maar laat ja. eens aan Emily vragen. Ja, want ik... jij, jij komt ook met jouw werk. Ja, ook, heb je ook met ouders te maken? En Kun je een concreet voorbeeld noemen van wat kan er dan gebeuren? Uh, nou, een concreet voorbeeld is eigenlijk dat uh, een groep achter bijvoorbeeld uh, zichzelf uh, ja toch uh, via een Snapchat uh, een hele mooie selfie van zichzelf maakt in een bikini uh, in een bikinietje. En dat denkt dat ze dat onder haar bijnaam, zeg maar, verzendt... naar haar beste vriendinnen, naar haar volgers. Maar een van die volgers die vindt dat eigenlijk gewoon best wel iets heel erg leuks... om dat door te sturen naar een ander. En dan komt er eigenlijk al heel gauw iets om de hoek kijken... waar jouw dochter dan geen greep meer op heeft. En waar jij als ouder ook geen greep meer op hebt. Want het gaat eigenlijk als een virus mm -hmm. het schoolplein over. En op het moment dat het een virus is en, en kinderen eigenlijk kwetsbaar worden... doordat ze ermee gepest kunnen worden, doordat dat... Bekinnetje eigenlijk heel spannend wordt gevonden in groep 8, of, um, of er wordt gezegd eigenlijk van nou, waarom trek je eigenlijk een bikinetje aan? Met zo dat heb je toch helemaal niet nodig? Begrijp je? Dus ja. kinderen gaan reageren en ja, zegt uh, daar ben je niet een... tegen opgewassen nee. als je uh, in groep 8 zit. En in een om, het is, het is zo gebeurd. Het is zo gebeurd omdat kinderen eigenlijk, ik denk dat wat Elsbet zegt, ik vind het een hele goeie dat je vooruit met als ouder meekijkt met je kind en de poorten openzet en samen eigenlijk kijkt wat je op uh, wat je kind doet op internet. Internet. Dat is natuurlijk een voorwaarde, heel belangrijk. Maar het is ook een hele taak, een hele opvoedende taak ja. erbij... om als ouder voortdurend eigenlijk een soort... Maar te zijn. ook de realiteit waar je nu in, uh, in leven. Ja, maar wat zou het verschil kunnen maken? als er, kijk, De regelgeving vanaf 16 jaar is natuurlijk best wel een beetje ver weg voor ons allemaal. Dat is niet meer al ja. in de 20ste eeuw. Want alle kinderen zitten natuurlijk al veel en veel jonger op internet. En uh, wat zou nou het verschil kunnen maken... als we niet als ouders zo verantwoordelijk worden gesteld... Voor het gedrag van ons kind op internet... en daar ook de gevolgen van moeten kunnen dragen. Maar wanneer we bijvoorbeeld een veilig verkeer... hebben we allemaal verkeersles in de, in de klas... wanneer de basisschool zich zou, de, zou opwerpen... voor veilig verkeer op internet. En dat dat een paar keer per jaar eigenlijk kinderen bewust maakt... en ons allemaal als ouders ook steun geeft... en steun biedt om een, een beetje meer uniformiteit te krijgen... over wat wel niet toelaatbaar is op internet. En waar kinderen dus eigenlijk allemaal van weten... dit moet je niet doen. Ja. Dat zou toch ik een hele hoop. Dat verschil... met elkaar eens zijn. Ja, ja. dat zou heel veel ja, voor ja, jullie hè? School, Ik denk dat vooral die begeleiding op social media heel belangrijk is. Maar om het te verbieden voor de, hun dertiende of voor hun zestiende Dat is dat onmogelijk. Dat denk ik niet realistisch ja, en uh, ook helemaal... niet verstandig. Nee, kijk en... ik even naar Jan-Willem. Jij hebt zelf ook kinderen ook in de leeftijd van onder 23, 16? 20, 18, 13. 13. Dus nou. uh, ja, we hebben ook een hele ontwikkeling van sociale media ja. aan de hand van de, die drie leeftijden meegemaakt. En wat heb je daarvan geleerd? Nou, allereerst veel over sociale media. Dus dat is, ja. dus Zij zijn mijn gidsen geweest om uh, sociale media. Met name de vloggers en zo. En de, dat is allemaal voor mij totaal onbekende wereld. Ja, ik vind het heel erg lastig. En ik denk inderdaad, nou, verbieden leeftijdsgrenzen. Dat heeft gewoon geen zin. Het is er gewoon. Het is, ja, het is ook koud in de winter en warm in de zomer. En daar kunnen we ook niks tegen doen. Maar wat ik wel heb gezien. ook in, zeg maar, in die generatie dat die mediawijsheid wel heel snel is toegenomen. Maar als ik nou kijk naar de oudste, die was veel naïever... als het gaat om sociale media, dan de jongste van dit. Ik denk dat sommige kinderen slimmer op social media zijn dan hun ouders, absoluut. Dus ik denk dat die mediawijsheid delen, maar dat doen ze ook met elkaar. En zij leren meer van elkaar dan ik ze kan leren, want ik begrijp het gewoon niet. Snapchat is echt aan mij voorbij gegaan. Waar ik me nog. Ik maak me ook in die zin. Maar het zijn drie jongens, dat scheelt natuurlijk wel. Uh, waar ik me nog het meeste... Eigenlijk. het was het enige waar ik me wel echt. wel... Als ik een keertje zorgen heb gemaakt. is voor een deel dat pesten. Maar dat zijn die challenges. Mm -hmm. uh, die uitdagingen die rondgaan. En daar zie ik inderdaad. Ja. Zeg maar de jongste is daar echt wel gevoelig voor. En dat is dan zeg maar ook. Uh, twee theelepels met noodhulpkaat naar binnen oh. en zo. Ja. Dat, die vind ik wel link. Want daar herken ik dat risicogedrag. En hoe ga je dan? daar dan. in, di ja, in dit geval van jou als vader. hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, do doordat hij het inderdaad gelukkig uh, en dan denk je wel van, nou, moet dan even beter opletten op het moment dat die kamer door dicht gaat. Uh, en die openheid is wel het belangrijkste. Maar ja. die, dat geldt natuurlijk voor alles wat dan gaat over drank of drugs. Uh, openheid ja. en een vertrouwen hebben dat een kinderen in ieder geval naar je toe komen met je erover te praten, werkt in mijn uh, beleving tot nog steeds veel beter dan verbieden. En dan dat is en dus ook al vroeg met je kinderen meekijken. Kijk, een uh, uh, peuters en kleuters zitten tegenwoordig al op een iPad. Ja. Um, uh, Daar kan je je vraagtekens hebben. Je kan het leuk vinden. Daar um, kan je zelf als ouder mee omgaan zoals je wilt. Maar ik denk dat als je dan al af en toe meekijkt met je kind. Weet je, vroeger ging je kind Lego en, en dan zei je ook niet: Stop nou eens met dat stomme Lego. Terwijl ouders misschien nu wel denken: Zit hij weer achter die iPad? Maar misschien uh -huh. is die heel leuk aan het Minecraften. Wat eigenlijk net zoiets is als Lego. Mooie gebouwen bouwen. Um, uh -huh. Kijk eens met je kind mee van: oh, wat heb je eigenlijk gebouwd? En als je al positief. Naast dat je je eigen regels stelt. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar als je ook positief meekijkt en dus al jong begint, misschien op die vijfde, zesde jaar al, dan denk ik dat je met social media, als ze daar aan toe zijn op een gegeven ja. moment, zeg op hun elfde, dat, dat je daar ook al fijn aan kan mee. Dus ja, Dat vind ik vooral belangrijk, maar ik denk dat we daarmee eens zijn, heeft de ouder ik, en ik de denk school. Het preventieve ja. wat Emilyke. je aangeeft, het preventieve is denk ik heel essentieel, het meekijken en het, en het op tijd erbij ja. zijn. Maar als we twee miljoen werkende ouders hebben, dan zie ik bijna niet de mogelijkheid dat de werkende ouder eigenlijk met spitsje thuis komt en dan hmm. Nog mee gaat kijken op internet wat je groep achter of je groep 7 er uh, nog aan doen is. Ja. Uh, sommige kinderen komen ook gewoon thuis. Hè. Die zitten niet meer op de BSO, hebben een hekel eraan. Dus die zitten met groep 7, groep 8 ook uh, al thuis voordat jij thuis bent. Dus je hebt eigenlijk. Eigenlijk is het deskinds om toch buiten de ogen van de ouders... om te experimenteren met al datgene wat ze kiks geeft. En we ja. weten dat het brein daar erg gevoelig voor is. En daar juist ja, alle dopamine's op aanmaakt. En eigenlijk langs die emotionele route uh, veel meer beloningen ja. krijgen. En ja, niet we... via de, de rem die jij eigenlijk innerlijk zou moeten hebben. Ja. We om... kunnen er nog heel veel meer over zeggen. Ja. Tijd is helaas om. Ja. We praten buiten en nog even lekker door. hartelijk bedankt. Uh, Emeliek Boos, Elsbeth Teling. Dank jullie wel. Uh, het is geen weekend voordat onze huisdichter Rickert Zuiderveld gesproken heeft. Die heeft zich deze week laten inspireren door het aftreden van Halbe Zelstra. Ik was erbij. Er is weer leven in de brouwerij. Den Haag is er behoorlijk van geschrokken. Opnieuw is er een ambtspersoon vertrokken, omdat hij had gezegd, ik was erbij. Het bleek, toen zijn verhaal werd nagetrokken, dat het totaal niet klopte wat hij zei. Een zaak van heuze volksverlakkerij. Want zelfs ministers horen niet te jokken. Toch is dit ook goed nieuws voor u en mij. Wij houden stiekem wel van zonde bokken. Een ander heeft de schuld en wij zijn vrij. U denkt misschien, dat lijkt me overtrokken. Maar heus, ik zit hier niet te jokkenbrokken. Ik was daar, in Den Haag. Ik was erbij... Ja, euh, Rickert Zuiderveld. Ik dank onze gasten. Jan de Lede, Ton Wildhager, Jan-Willem Wits, Els Teling... en Post. Zometeen Bureau Buitenland met Rick Delhaas. Hij spreekt met Auschwitz-onderzoeker Robert-Jan van Pelt... over nieuwe en omstreden Poolse Holocaustwet. En straks om half negen zijn we weer met Langs de Lijnen omstreken. Ik wens u nog een hele fijne avond. NPO Radio 1.